Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad heeft alle partijen in Egypte opgeroepen een einde te maken aan het geweld. Iedereen moet volgens de raad uiterste terughoudendheid betrachten. De bijeenkomst van de Veiligheidsraad kwam een dag nadat in Egypte meer dan 600 mensen waren omgekomen... bij de gewelddadige ontruiming van twee protestkampen. Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië hadden de Veiligheidsraad bijeengeroepen. De Turkse premier Erdogan had het Westen eerder beschuldigd... van het negeren van het geweld in Egypte. Het dodental van de aanslag in Beirut is opgelopen tot zeker twintig. Een bomauto explodeerde gisteren in een zuidelijke wijk van de Libanese hoofdstad... waar de pro-Syrische Hezbollah-beweging de macht in handen heeft. Zo'n 200 mensen raakten gewond. De aanslag was het werk van Soenitische extremisten... die Hezbollah willen straffen voor haar steun aan de Syrische president Assad. VN-topman Ban Ki-moon heeft landen opgeroepen geld te geven voor humanitaire hulp aan Noord-Korea. Voor dit jaar is nog zo'n 100 miljoen dollar nodig. Voor onder meer voedsel, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. In het communistische Noord-Korea zijn volgens de VN zo'n 2,4 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp. Ban Ki-moon roept landen op geld te geven en politieke afwegingen daarbij buiten beschouwing te laten. De NASA heeft de Kepler-ruimtetelescoop opgegeven. De telescoop functioneert al drie maanden nauwelijks meer. Hij werd vier jaar geleden gelanceerd om planeten te vinden die op de aarde lijken. Sindsdien heeft hij 135 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. En op twee daarvan is misschien leven mogelijk. In mei hield de ruimtetelescoop ermee op. Volgens de NASA heeft het geen zin meer om nog te proberen en weer aan de praat te krijgen. Er wordt nog wel gekeken of de telescoop voor andere wetenschappelijke doeleinden kan worden gebruikt. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 15 graden. Daarna een zonnige dag, maximaal van 23 tot 28 graden. Met later in de middag en avond kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800 1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met alle vragen en met antwoorden. Ik oefen nog even op de vraag van Bas hoor, die zojuist belde. Die zegt van ja, ik krijg nog 900 euro van de belasting uit 2009. En ik wil heel graag weten of dat van invloed is op mijn uitkering. Als ik opeens 900 euro rijker ben, moet ik dan eerst die 900 euro opmaken? Of krijg ik gewoon ook maandelijks uh, die andere 860 euro uitgekeerd? Ik hoop dat ik het goed zeg, Bas. Als je het antwoord weet 0800 1121 of nachtsuster@omroepmax.nl omroepmax.nl. Even mailen. Twitteren kan ook, at nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma die is te vinden... op omroepmax.nl slash En kijk ook eens op de Facebookpagina van nachtzuster. facebook.com slash nachtzuster... Daar valt ook nog eens een keertje een mooie prijs in de wacht te slepen deze week. Dus uh, kijk daar even als je mocht je daar de tijd en de mogelijkheid uh, toe hebben. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ik antwoord vind op de vragen via 0800-1121. Helen wil weten of er in Nederland al onderzoeken gaande zijn naar Aspartaan En misschien zijn daar ook wel uh, al resultaten bekend. Willem wil weten hoe men op een ruimtevaartstation... in de gewichtloze toestand de materialen afweegt... als er een proef moet worden gedaan. En Short wil weten waarom Pino in uh, Nederland blauw is... en in het buitenland geel. Goeie vraag. Marcello heeft een huurhuis, wil daar graag een galerij aan bouwen... en vraagt zich af wie daarover beslist. De woningbouwvereniging of de gemeente, bouw- en woningtoezicht... of nog weer iemand anders... 0800 -1 -1 -1. En Jan-Paul Beukema is op zoek naar tips om inbrekers te weren. John uit Den Haag wil weten of het duurste waspoeder ook het beste is. En Rennie zoekt nog adviezen om haar zwerden cobertjes te reinigen. En dan was er die vraag van Andrea. Die zegt er is een Nederlandse artiest, René Karst heet die... en die heeft een nummer uitgebracht. Super gave tijd. En de discussie is, is dat een origineel of een cover? Laten we maar even naar luisteren.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 ja, ik doe graag mee, zie ik klasgenoten van vroeger staan. Moet ik altijd even weten hoe het met ze is gegaan. karst was dat. Een super gave tijd. En de vraag van Andrea was dus... is dat nou een origineel of is het een cover van een ander liedje? 0800-1121. Short. goeienacht. Ja, goedemorgen. Short nog een keer. Hé, hey, daar was hij weer. Ja. ja hey, ik, uh, ik, ik weet niet of het een uh, cover is... maar even een aanvulling op dat karstverhaal. Ja. Hij was vroeger met zijn moeder, was die duo karst. Ja. Dat zeg ik. En toen zongen ze, ze Drentse liedjes, dus in de Drense Oh taal. ja, daarom weet ik het inderdaad. Van die, van die, uh, zijn moeder zongen, hij speelde op gitaar. Het waren van die troubadours, die zag je op markten en dergelijke. Ja. Dat is maar zijn en, zus is dan uh, ook zangeres, Erika en, Karst, met een ja, H. Ja, die laatste wat ik, wat, wat ik van gehoord heb, maar ik weet niet wat ik, zat hij in een musical of zo? maar die zingt geloof ik Engelstalig. Ja. En, uh, René, René is gewoon doorgegaan in Nederlandstalig. Maar meer in het piratencircuit, maar. Het Nederlandtalige piratencircuit. Ja, daarom weet ik dat natuurlijk. Ja, ik weet niet wat van muziek je houdt. Maar... Heb ik gewoon... Nou, ik hou in principe van alles. Maar nee, ik weet het wel, want ik heb ooit een Blauwe Maandag bij uh, TV Drenthe gewerkt. En daar uh, de, uh, dook inderdaad het duo Karst nog wel eens op. Oh ja, nou daar ben ik weer helemaal bij. Ja, met zijn moeder, ja, met zijn moeder. Ja, precies. Ja, ja. Nou, hè, gelukkig. Ja, dan weten we nog niks. Uh, dan weten we nog nee, het antwoord niet of, op de vraag. Ik weet niet of het origineel is, maar dat is een aanvulling. Het is inderdaad duo Karst ja. met zijn moeder. Nou, als iemand het wel weet of dit een origineel uh, lied is, nul. 0800-1121. Dank je Sjoerd. Graag gedaan. Hoi. 0800-1121. Dus Marcel, nacht. Ja, daar is Marcel Wilton uit uh, Sellingen. Kijk. Het mooie Westerwolde, Oost-Groningen. Nou, dan komt het goed. Dan komt het goed. Ja. Nou, uh, ik weet van de suede reiniging dat daar vroeger bij uh, vlekken opgestrooid werd en dan oh. een nacht laten intrekken en de, de volgende dag afschuilen en zo nodig herhalen als de vlek nog niet helemaal weg was. Oh ja. En dat was met name ook met uh, kragen en dergelijke waar uh, vetvlekken en zo uh, ingetrokken was. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe schuier je? Uh, uh, gewoon met een borsteltje wegwezen. Okay. Oké. En dat kun je gewoon uh, bij de blok herhalen, een schuierborsteltje? Nou, ik kan ieder borsteltje nemen. Gewoon een willekeurig borsteltje. Ja. Oké, okay. ja, ik, ik heb nog nooit geschuierd, Dus dan moet ik eventjes. Uh... Ja, is misschien een oude uitdrukking. Nee, ja, nee ik heb er wel een beeld bij op een of andere manier. Dus het dekt wel goed de lading. Maar goed, oké, okay, nou, dus uh, talkpoeder en schuieren. Ja, nou, goede tip, toch? En dan uh, beschadig je het, uh, want als je met vloeistoffen ga, aan de gang gaat, ja, dan ga je uh, schade aanrichten. Dan kan je het beter wegbrengen ter reiniging. Ja. ja, ik vind shampoo klonk wel eens een goede tip hoor, voor Mieke. Met shampoo wassen. Die heb ik even niet gehoord, want ik oh. de radio uitgezet Nou, ze zei met shampoo wassen eigenlijk, dan was het al wel zo'n beetje. Ja. Maar ik dacht al wel, misschien dat er mensen zijn die dat risico meteen niet durven te nemen. Dus die kunnen dan eerst aan de slag met uh, talkpoeder. Ja, zeker. Goed gewerkt, Marcel. Oké, okay, nou, verder uh, heb ik dan een, uh, een vraag van... misschien kan Omroep Max het programma Oud du Soleil uh, overnemen. Oh. Want, oh, dat was zo heerlijk. <laughs> dat waren nog eens tijden. <laughs> dat waren nog eens tijden. Ja, maar het kan niet, want Peter van Brugge, die dat programma maakte, die is met pensioen. Ja, daar ga je. Ja, ja daar ga je. Maar ja, misschien is er een ander die het ook kan doen. Nee, Marcel, dat kan niet. Nou, hij deed in ieder geval, het was hij, een geweldig programma. Ja, hij moet het ook. maar we laten hem even uitrusten met zijn pensioen. En over een ja. jaartje dan porren we hem weer en dan moet hij gewoon weer mooie dingen gaan maken. Dat zou heerlijk zijn. Ik, uh, ik neem het mee. Ik neem uh, het okay. mee in de evaluatie. Dankjewel Marcel. Okay. dag Astrid. Dag, dag, goedenacht. Angelina. Hallo Astrid. Dag Angelina, zeg het eens. Nou, ik heb een uh, vraag van een heel ander kaliber, want de oh. rest van de vragen zijn allemaal heel erg intellectueel, et ja. cetera, en die van ja. mij is eigenlijk... Vooral die uh, over Pina. Pino, ja. <laughs> ja. <laughs> um, uh, mijn vraag gaat over uh, toiletbrillen. Oh ja. Uh, in een huis kan ik snappen dat er een toiletbril op zit, omdat er mannen en vrouwen opkomen. Ja. Uh, een hotelkamer, idem dito. Maar openbare toiletten zie ik het nut van de toiletbril helemaal niet. Bij de dames bedoel je? Bij de heren ook niet. Oh, Want nee. de heren hebben uh, urinoirs tegen de wand aan. Uh, dat ze gewoon kunnen blijven staan. Ja. En alleen als ze moeten poppen gaan ze op een uh, wc uh, zitten. Ja. Dus wat is het nut van een toiletbril? Wat is, even voor mij hoor, maar wat is überhaupt het nut van een toiletbril? Nou... Als je in een huis woont ja. met een man en een vrouw, ja. dan uh, doet de man de toiletbril omhoog. Ja. <laughs> en dan kan de vrouw, als ze de toiletbril omlaag doet, uh, ja, enigszins hygiënisch uh, zitten. Oh ja. Maar en goed. In een hotelkamer snap ik dat ook, omdat daar vaak dan ook man en vrouw ja. uh, gebruik van maken. Maar als er alleen maar mannen of alleen maar vrouwen gebruik van maken, ja. Ik vind het eigenlijk zonde van de tijd die al die toiletdames er aan besteden om en het porselein en ook nog eens een keer die toiletbril boven en onder schoon te maken. Maar Angelina, ben je wel eens met je blote billen op een keramieke toilet gaan zitten? Dat is koud hoor. Nou, dat hoeft helemaal niet, want als oh. we daar inkervingen in maken, oh. <laughs> dan zit je precies hetzelfde. Dan, is dat, dan voelt dat gewoon heel comfortabel aan. En wat moeten ze dan doen? Inkervingen maken? Nou, dat, dat het dus niet helemaal glad is, nee, maar dat het een beetje rubberachtig uh, is. Oh, oké. Okay. En dat kunnen ze zo maken. Oh. Nou, ja, dan, hoe weet jij dat dan weer? Uh, door vragen aan mensen. En die zeiden inderdaad, dat kan. Want uh, hm. uh, zeg maar dat het dan een ingebouwde uh, toiletbril is. Ja, het klinkt heel, heel logisch, inderdaad. Nou ja, laat iemand uh, daar maar een antwoord op geven. 0800 1121. Ik ben benieuwd, Angelina, of dat uh, beantwoord kan worden. Oké, okay, dankjewel. Succes ah, verder. Ja, dankjewel. Doeg. Uh. Doei. Richard uit Helen, hallo. Goeienacht, Astrid. Dag, Richard. Hai. Allereerst over, over dat, uh, dat lied, of het een cover is of niet. Ja, zeg het eens. Uh, uh, uh, het doet me een beetje denken aan Gilbert Bicot met Nathalie. Ja. Daar komt ook zo'n. Zo ja, uh, komt het ook ik, inderdaad ik een beetje, beetje up-tempo. Ja. Ja. Hmm. Trouwens, een heel, heel, heel, heel mooi lied. Ja, het is wel mooi, maar het is hem niet volgens mij hoor. Nee, dat weet ik wel zeker. Oh, ja, dat nou, is... weet ik ook niks. Maar, maar het lijkt toch? Ja. Ik ging over Canadees parkeren. Canadees parkeren? Ja. En wat is Canadees parkeren? Of nou, ik woon hier in een wijk waar we ja. met vergunning parkeren. Maar dan zie je vaak auto's staan met twee banden op de, op de stoeprand. Ja. En dat wordt nooit uh, beboet, dus dat mag op, op een of andere manier. Ja. En wat is dan je vraag? Ja, wat, wat is daar de de regelgeving, ik, want ze ik ik oh. staan niet midden op de stoep. Mm. Maar is dat, heet dat Canadees parkeren? Ja, dat heb ik begrepen, ja. Oh, dat wist ik niet. En je zei, nee, uh, ik weet ook niet uh, van de hoed en de hand. Nee, nou ja, dat is, daar zijn we voor. En er zijn vast mensen die het wel weten. Dus dan zeg ik, bel even als je verstand hebt van Canadees parkeren. 0800-1121. Je zei, ik woon in een buurt met wat voor parkeren? Vergunning, daar heb je een vergunning. Nodig. Oh, vergunning parkeren, ja. En dan staan ze toch nog met, uh, met twee, uh, twee wieltjes op de, op de stoep. Ja, dat, dat is verder niet hinderlijk of zo. Ja. ja. Ik zag laatst voor het eerst ergens aangegeven staan dat dat, dat dat daar mocht. Toen dacht ik, oh, dat bestaat ook nog. Dat het wel mag en dat het dan ook nog eens een keer aangegeven wordt. Hoe stond dat er aangegeven? Ja, er stond een, uh, een bord met een autootje die met twee wielen op de stoep stond. Maar kijk, dan zijn we naar nou hetzelfde op zoek. Ja, maar het kan natuurlijk zijn dat iemand dat leuk zelf heeft zitten knippen en plakken thuis, denk ik dan. Ja, nou goed, dan komen we nog okay. wel achter. Ja. Nou, ik ga op zoek, Richard. Dank je wel voor je vraag. Dank je wel. Dag. Hoi. Hoi. 0800-1121. Erik, goedenacht. Een hele goede avond, mevrouw de Jong. Goedenavond, meneer Erik. Uh, en ik had ook nog een. Uh, trouwens, ik heb uh, drie oplossingen, mevrouw de Jong. En ik had aan Astrid uh, ook nog een vraag. Oh ja, nou laten we eerst de oplossingen doen, want daar zitten mensen op te wachten. Nou, er uh, was zo even die vrouw aan de lijn met de wc-bril. Wc ja. Uh, ja, in principe heeft ze wel, wel gelijk, maar de conclusie moet zijn dat ze niet van comfort houdt. Want. Want uh, als je zonder, uh, zonder toiletbril gaat zitten op dat keramische, ja. dat is uh, meestal, nou ja, beter gezegd altijd, hartstikke smal. Oh, dat smalle riggeltje? Ja. Dus dan krijg je een enorme uh, afdruk op je billen. Ja. En, en ja, dat is niet zo fijn om erop te gaan zitten. Tenzij natuurlijk een keramische pot met een uh, hele brede rand gemaakt wordt. Dat is, kijk maar, als we toch bezig zijn... om keramische potten met inkepingen die aanvoelen als rubber te maken... laten we dan ja. meteen van die potten maken... die met een brede rand die aanvoelen alsof ze van rubber gemaakt zijn. Precies. Wordt precies allemaal wel gekomen. een beetje arbeidsintensief en dure toiletten worden het op deze manier. Nou, want je kunt voor 9,95 tegenwoordig zo'n plastic bril kopen ergens. Inderdaad, inderdaad. <laughs> <gif> en het jammeren zou ook zijn, als je geen, uh, geen plastic uh, bril erop kunt leggen, dan er zijn tegenwoordig van die ontzettend leuke brillen met allemaal motieven erop, met bloemetjes of met dieren, die ja. passen er ook niet meer op. Dat is toch nee. een, voor de mensheid een ongemak van je welste. Stel je voor dat we geen wc-brillen met ingegoten prikkeldraad of punaises meer kunnen verkopen. Nou, de, daar, en alle andere gebbetjes. De, ja. Nou, ik, ik ga dadelijk zeker even naar mijn toilet weer. Hey, wat ligt erop dan? Prikkeldraad. Een prikkeldraadbril, hè? Ja. ja. <laughs> nou, voorzichtig. Je weet okay, nooit. Dat was de, ja, dat was de eerste. Oh ja, ja. Nu komen we bij de tweede. Dat is de aanbouw die een uh, huurder wil uh, aanbrengen. Ja, de galerij. Nou. Ja. Juist. Nou ja, voor mijn part uh, bouwt u een heel kasteel eraan vast. Ja. Uh, uh, dat moet gevraagd worden aan de verhuurder. Want de verhuurder is de eigenaar. Ja. En als de eigenaar ermee akkoord gaat... dan moet de eigenaar uh, naar de gemeente gaan om vergunning te vragen. Dat kan de huurder niet doen. Oh, een, okay. een, een, ja. een bouwbegunning wordt alleen verleend aan de eigenaar. Oh, nou weten we dat ook weer. Ja. Kan ik die ook dan. afzinken? Ja? Oké, okay. ja. we gaan door. Ja, ja. Uh, dan uh, over het wasmiddel. Ja. Ja, uh, ik zou zeggen ik verwijs door naar de consumentenbond. Maar de verhouding duur en wasmiddel dat hoeft helemaal geen garantie te zijn voor een goed wasmiddel. Nee. En daar het zo is bij de publieke omroep... dat je alle fabrieksnamen mag noemen... Ja. Uh, het allerbeste uh, wasmiddel... Ja. dat er op de markt is, al ja. jarenlang... Ik hang aan je lippen, ja. Dat is van de Little Formel. Oh ja, dat heb ik wel eens gezien in de Consumentenbond uh, ja. onderzoek... Uh. En dat is uh, prijsgunstig, als ik weet niet wat. Goed. Oké. Okay? Ja, oh, dat waren ze al, hè? Ja, dat waren de drie, nou, mevrouw. Dan, dan had je nog een vraag. Nou, aan Astrid. Ja. En dat is: Sinds kort heb ik op mijn uh, uh, smartphone, ja. waar ik nu ook mee bel, een app uh, geïnstalleerd. Ja. Uh, met de naam Ring -credible. Credible. Yes. Ja. Yeah. En uh, daarmee bel ik via internet yeah. voor welgeteld 1 cent per minuut yeah. naar vaste en mobiele uh, nummers, yeah. zowel nationaal als internationaal. Dus dat is kassa voor me. Ja. Yeah. Daar, met name omdat ik ook wel geregeld naar een buitenland bel. Ja. En nu is mijn vraag... Uh, hoe kan het nou dat... Uh, A, ik via internet kan bellen? Want dat begrijp ik dus even helemaal niet. Nee. En B, uh, waarom de providers van T-Mobile tot en met Vodafone, et cetera... Ja ons uh, allemaal nog uh, gigantische bedragen vraagt per maand voor het bellen. Ja. Want iedereen zou eigenlijk ook voor die ene cent per minuut uh, kunnen bellen. Ja, Nou, ik, ik weet het ongeveer, maar ik laat het liever iemand uh, uitleggen die er echt verstand van heeft. Dus ik zeg gewoon uh, 0800-1121. En dat via... is via, ja. via de app Credible. Dat uh, dus staat inmiddels wel geno genoemd. Allemaal installeren die je hebt. Dankjewel. Alsjeblieft, mevrouw Alstrijd. Dag, meneer Erik. En ik uh, vind je programma eindeloos. Ja, nou, het stopt wel hoor, om een uur of zes. Nou, uh, we genieten ervan. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Ik zie Ilse de Lange. Het was ilse lange en zo so inkringable of zoiets. Ja, ik heb die naam van die app niet onthouden, maar dit was natuurlijk gewoon zo so incredible, maar dat klonk een beetje zoals de app waar Erik het net over had en vandaar dat ik even het liedje draaide. Het is ook een mooi liedje. En de vraag van, van Erik is dus um, waarom we niet allemaal internet bellen en waarom providers nog steeds zoveel geld vragen terwijl we via internet voor een cent kunnen bellen tegenwoordig. Richard wil weten um, of Canadees parkeren of dat mag, dus met twee wielen op de stoep. Uh, Bas wil weten of als hij geld terugkrijgt van de belasting... of dat dan van zijn uitkering wordt afgetrokken. Helen wil weten of er al onderzoeksresultaten bekend zijn... naar aspartaam, de zoetstof. Um, Willem wil weten hoe men in het ruimtevaartstation ISS... de materialen voor proefjes afweegt... Andrea is op zoek naar een antwoord op de vraag... of het liedje Supergave Tijd van René Karst een koffer is of een origineel. Short wil weten waarom we een blauwe pino hebben in Nederland... en in het buitenland een gele pino. En Jan-Paul Beukema zoekt... Tips tegen inbrekers. En dan is er nog de vraag van Rennie... over hoe je een zwerde colbertje het beste schoon kunt maken. Daar hebben we dus al uh, met shampoo al gehoord... en met um, uh, uh, uh, talkpoeder en dan afborstelen. De maar meer tips zijn natuurlijk altijd welkom. 0800-1121. Is het Daan Berg? Jazeker. Hallo Daan. Ben je wakker? Twee van half vier. <laughs> Ja, ik, ik, zit op mijn werk eigenlijk. En wat ben je aan het doen dan? Ja, ik, ik, ik werk voor mezelf als een soort, soort computerbedrijfje. Dus ik bouw websites en ik repareer laptops en dat soort gein. En ja, je bent nou eenmaal het meest productief in de nacht. Ja, dat en ik heb was ik ook. Ik ben toch aan jou, aan jou aan het luisteren. Dus ik dacht, nou ja, dan neem ik die ook meteen maar even mee. Hè? Ja, er zijn nu natuurlijk mensen die denken, wat is ze enthousiast? Maar dat komt Daan. Wij hebben samen radio gemaakt bij Kermis FM. Ja. Eén of drie geleden. Jij bent de nieuwe Ruud Wild of de nieuwe Gerard Ekdom, zeg maar. Het duurt nog even, maar dan is het ook zover. Dus uh, ja, ja dus de, de, de, vandaar mijn uh, overmatig enthousiasme. Maar wat bel je over? Um, nou, eerst maar eens even over wat je nu niet uh, buiten kunt zien. Uh, namelijk over het, uh, over het Nederlandse weer. Ja. Um, want het zal je vast ook al opgevallen zijn, uh, de, de afgelopen paar jaar, zeg sinds 2006... Um, um, ja, doet dat eigenlijk allemaal best wel rare dingen. Uh, ze zeggen ook wel klimaatverandering en dat soort dingen. Maar ja. het, is, het wordt steeds lastiger om te voorspellen. En nou is mijn vraag, hoe komt het eigenlijk dat het weer steeds extremer wordt in Nederland? Maar dan krijg je toch gewoon uh, broeikaseffect en uh, smeltende polen en zo? Ja, maar de, ik heb het idee dat dat, er, zeg maar wel, dat dat niet het enige zal en kan zijn. Oh ja. Ik heb ook het idee dat het misschien iets te maken heeft met... met uh, uh, bijvoorbeeld de windstromen die veranderen. Dat, dat, dat soort verhalen hoor je ook nog wel eens. Maar ik ben dan benieuwd wat is er wel waar, wat is er niet waar. Ja, en waar komt, waar, waarom concludeer jij dat dat sinds 2006 was? Wel is, want ik herinner me ook toch nog wel dat ik vroeger een keer van mijn fiets afgewaaid ben... terwijl niemand het aanzag komen. Ja, precies. Ja, het, zal, het zal vroeger ook inderdaad nog wel voorgekomen ja. zijn. Maar ik ben uh, bouwjaar 1995, dus dat zal ik wel ja. niet hebben meegemaakt. Weet jij niet natuurlijk dat het ja. vroeger ook wel eens voorkwam? Ja. ja. Okay. Dan heb ik nog een uh, tweede vraag. Oh, doe maar. Uh, Hij is ja. een keer wakker hoor. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, dan ga ik natuurlijk heel brief doen. Ik heb dit geintje ook een keer bij, uh, bij uh, Michiel van 3FM geflikt. Ja, welke Michiel? Uh, want ik ga, ga het. Uh, Michiel Veenstra. Ja. Want ik ga natuurlijk nu de vraag stellen. <teurlijk> Het is echt heel spannend om weg te vallen op dit moment. Want ik was echt heel erg benieuwd naar zijn vraag. Ja, weet je wat we doen? We wachten even tot Daan teruggebeld heeft. 0800 1121, Daan. Nou, ik ga even met Erik praten. Dan moet Daan in de tussentijd me terugbellen. Ik ben nu wel benieuwd naar die brutale vraag. Ja. Hé, nou, Erik. MAXí goeienacht, Hallo. <adjust> Handjes uh, ja, van benieuwd. de knop, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ik, uh, dat, ik, het gaat over het nummer over die meneer Kasten. Ja. Maar volgens mij is dat wel een koffer, inderdaad. Oh. Uh, alleen ik weet niet wie de zanger en hoe, uh, hoe het liedje heet. Maar volgens mij gaat het zo van. Those were the days my friend. I thought I never Die ken je wel of niet? Ja, die ken ik wel. En volgens mij is dat hem. <laughs> Wil je hem nog een keer doen? <nach> ja, Those were the days, my friend. I thought they never <lacht> Ah, lekker is dat, hè? Klopt dat niet? Nou, nah, volgens mij niet. Niet? <het> <competency> ja, het nou, heeft er in de verte wel iets van weg, inderdaad. Jij, uh, jij, jij, doet, jij doet volgens mij de. Um, de, hoe heet ze ook, William? Mary Hopkins. Ja, nee, dat had ik dus ook al. Ik herken het deuntje. Ik bedoel, ik heb jarenlang gewoon met muziek. Ik laat het radio want als ik slaap, zeg, maar anders kan ik niet slapen. Ze nemen het allemaal dat soort dingen in me op of zo. Ja. En ik ken het deuntje en ik kwam daar in één keer. Nee, maar ik even kijken hoor. Ja, Volgens mij is dit hem: Dit is Mary Hopkins. Ja, Ja, precies. Ik laat hem even voor, hoor. Dat ja, we even goed uit. luisteren. Ja. Vond jouw versie ook mooi hoor, Erik. Maar zij zit net iets hoger. Maar deze bedoel je wel, hè? Deze bedoel ik inderdaad. Maar en... ik vond, ja, hij klinkt toch aardig in de buurt. Of niet? Nou, dan laten doe we nog een, bij... klein stukje, doen we een klein stukje doen. Een klein stukje René-kasten ter ja, vergelijking doe, doe, doe. met. Ja. Uh, ja. Uh, uh, wat was het ook weer? Happy People. Maar dat was in een super gave tijd. Even kijken of ik, kan, uh, tijd, ja. of ik René nog even erbij kan halen. Of die, uh... Soms zie ik ze lopen, soms zie ik ze gaan. En ze groeten vluchten mij. of ze blijven staan. Maar het, refre het refrein toch wel? Dan Moet ik even een stukje vooruit spoelen naar het refrein? Wacht even hoor. Echt dat, uh, de hele techniek hier in de rode, ro uh, rode, rode strip. Even kijken, zo. Heezo. Maar dan zie, zie ik weer zo'n met z'n... Komt-ie, komt-ie, komt-ie, komt-ie. komt gave... Those hey, were the hey, days... Hey, hey, u vroeger een super nee. tijd... Nee, en nee. nee het ja, het spijt me, Erik. Het lijkt er wel op. Nee, ja, ja. Maar jij nee, bent een beetje gewoon van de wijs door dat, door dat steeds uh, dwingender wordende ritme... wat inderdaad ook in Those Were the Days zit. Ja, dat zou kunnen. Maar dus we hebben de, de, een de, afge, de nee. afgekapte, afgekapte versie is of zo. Maar nee, ik zit er inderdaad een beetje naast. Maar laten we zeggen, het heeft waarschijnlijk wel zijn inspiratie ge, gediend. Dat, dat, dat bedoel ik Denk dus. Denk ik versie of zo maar. Goed, dankjewel Erik. Oké, okay, dankjewel. Een mooi gezongen hoor. Ja, plattig, ja. hè. <laughs> en het tweede stukje dat je dus zojuist hoorde was super gave tijd van René Karst. En de vraag van Andrea die daarbij hoort is, is dat een origineel of is het een cover van iets? Dus mocht je dat toevallig weten, 0800-1121. Arnold uit Haarlem, een hele goede nacht. Een hey, goede nacht, Astrid. Zeg het eens. Nou, ik heb wel even over Asportaan. Oh. Oftewel ja. 1951 heb ik Echt? net even opgezocht. Wauw, ja. Ja, ik heb een heel fantastisch boekje gekregen en ik wil het bijna iedereen aanbevelen. Ja. En het boekje heet Wat zit er in uw eten? Oh, lekker. Dus, ja, inderdaad. Maar als je het leest, dan krijg je minder trek hoor. Kan ja, dat wil eten. je natuurlijk je Meestal wil je we dus. weten. Ja, dus wat zit er in maar ons goed. eten? Nou ja, er zitten heel veel goede dingen in, maar er zitten ook heel veel minder goede dingen in. En Aspertaan slaat echt, uh, nou die slaat echt uh, met, die slaat met de kop bovenaan. Oh. Ik zal heel kort een paar dingetjes voorlezen uit dat schitterende boekje aspertaam. Wij citeren de heer H.J. Roberts, een mondiaal expert op het gebied van aspertaan. Aspertaan is een waar vergif. Oh. Het is een neurotoxisch, neurotoxisch product dat, dat meer dan 92 ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Dit additief had nooit mogen, toegestaan mogen worden. Echt vermijden, uitroepteken. En er wordt nog een stukje aan gewijd verderop in het boekje. Nou, als je dat gaat lezen, ik zal het niet helemaal voorlezen, maar daar komen toch een aantal dingen in voor dat je denkt, hoe is het mogelijk, maar uh, die mevrouw zei het net zo goed. Uh, weet je, je denkt dat, als een, uh, dat het goedgekeurde stoffen zijn, maar ja, er zitten ook hele pittige lobby's achter, dit soort uh, ja, producenten van de voedselindustrie, die uh, natuurlijk, het gaat allemaal om geld, en die willen dit graag doorhebben. Dat is dus kennelijk goed gelukt. Maar het is een heel giftig stof. Dat staat er nogmaals hier bevestigd. En het begint met dat het het meest controversiële additief is... wat ze zo'n beetje kennen. Mm -hmm. En uh, even kijken hoor. Uh, het, is... ja, het zit dus in heel veel lijpproducten. Niet in allemaal, maar het zit nog in heel veel andere dingen. Nou, en dan staat er hier in beknopte vorm. Want we kunnen er een boek over schrijven. Aspertaam is in 1965 door een Amerikaans scheikundige ontdekt... tijdens een zoektocht... En medicijnen om sferen te bestrijden. Oh. Al in, en al in 1973... ...hebben onafhankelijke Amerikaanse onderzoekers aangetoond... dat aspartaan, het venum zelfs aantast... ...en zeer kankerverwekkend is. Toch werd het in de jaren 80... ...met behulp van grote investeringen... Uh, ...op de markt gebracht. Duizenden producten in honderden landen... ...bevatten dit product... ...zoveel dat het onmogelijk is om ze allemaal op te noemen. Het gaat hier om de meest... ...controversiële additief van de eeuw... ...waarvan niemand nog in staat is... Uh, de impact van het schandaal dat onderroepelijk zal volgen te voorspellen. Aspertaan is het meest dodelijk additief ter wereld. Behalve uh, de miljarden die dit additief heeft opgebracht, kan het synthetisch zoetmiddel, dat op sommige etiketten als smaakversterker wordt aangeduid, maar liefst 92 bijwerkingen veroorzaken. De FDE in de VS heeft, een, heeft al een lijst waarop 10 van uh, deze uh, bijwerkingen al zijn erkend. Uh, de lijst varieert van eenvoudige hoofdpijn tot hersentumoren. En bevat ook uh, de ziekte van uh, Parkinson, Alzheimer, multiple multi Wat wordt wat is dan? Sclerose. <laughs> uh, het, is dus, uh, het is dus uitermate belangrijk om te weten hoe u dit additief uh, kunt herkennen. En vervolgens definitief uit uw één patroon kan halen ja dat is even kort, maar dan word je niet tot niet blijven als je dat soort dingen leuk. Nee, maar ik, daarom... vind, ik ben dan wel benieuwd of ja. er ergens terug te vinden is hoe het dan kan dat dat gewoon in heel veel voedingsmiddelen gewoon wordt gebruikt. Nou, als dat het zo als, als het bewezen ge zo gevaarlijk is, hoe kan nou, ja. het dan? Uh ja, it's, it's, yeah. nou, Ik heb er wel een verklaring voor. En het ja. wordt ook eigenlijk deels al vermeld hier. Want het gaat gewoon om geld. <coughs> er worden miljarden en miljarden worden daarmee verdiend. En er is gewoon een hele sterke uh, voedsellobby hè, van producenten die, mm -hmm. die dit soort dingen maken. Die er natuurlijk alle belang bij hebben dat dat wordt goedgekeurd. En nou ja, als je dan uh, sommige mensen de juiste kanalen weten wonen in je Steekt die mensen ook nog wat geld toe? Of wat, wat, hoe ze dat ook doen, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar het gaat uiteindelijk allemaal om geld. Hier worden miljarden mee verdiend. En terwijl al lang is bewezen dat dit gewoon een heel gevaarlijk iets is. En zo zijn er meer, eh, laat we zeggen, eetjes. En daarom is dat boekje ook zo leuk en interessant. Omdat ja, er staan ook de goede eetjes in. Dus wat helemaal geen kwaad kan zijn bepaalde uh, stoffen, die kunnen helemaal geen kwaad, die kan je prima tot je nemen. Maar dit boekje geeft zo duidelijk aan uh, waar je op moet letten als het om gevaarlijkere dingen gaat. Ja. ja, ik dacht, nou, dat is in ieder geval wel het vermelde waard. En ik weet niet in Nederland of daar onderzoek naar nou wordt gedaan, maar het is dus al lang gebeurd en waarvan het al is aangetoond. En wat ik het mooie vond, en dat was een beetje het voorwoord van het boekje, ja. en ik denk dat we het toch, nou, dat wel betrekking denk ik ook op die aspartaan, de waarheid wordt eerst altijd uitgelachen, dan gebaggetaliseerd en vervolgens ja. wordt er met dat schaamrood op de kaken aan toegegeven. Ja. En ik denk dat het bij die aspartaan ook zo zal zijn. Ik bedoel, ik heb heel wat moeders bij mij ooit op de zwemscholen aan de lijst gezien en ik heb ze altijd maar gezegd van ja, weet je dat er aspartaan in zit? En ja. omdat ik daarover gelezen had, en al eerder had over gehoord. Ja. Maar mensen zijn zich helemaal niet meer van bewust en het wordt zelfs gewoon aangeraden door gerenommeerde mensen, eh, zoals uh, diabetes, uh, dat uh, ja. Ja. Veel mensen met en dat vind ik wel verschrikkelijk. Ook als je wil afvallen, dan denk ik nou... Oké, okay, dan word je misschien wat lichter, maar als je daarna kanker erin over gaat, word je denk ik ook niet blij van. Ja. Maar het is wel, het is een hele terechte vraag van, uh, van uh, Helen in, in dit uh, geheel. Is er dan daadwerkelijk onderzoek, dus onafhankelijk onderzoek gedaan, waarvan de resultaten bekend zijn? Want dit, dit klinkt nog steeds een beetje als, uh, ja, en het is heel slecht voor dat en dat en dat. Maar ik hoor niet ja. van... Uh, nou, ik, ik, ik zal je nog proberen even kijken. Er stond net ja. de FDA Nou, dat zal wel iets met voedselautoriteit uh, hebben te maken in VS. Ja, ja. Heeft uh, dus al tien. Uh, tien van de 92 bijwerken. Of bijwerken die het veroorzaakt. Het zijn er eigenlijk veel meer nog, maar in ieder geval daarvan een aantal belangrijke. Daarvan hebben ze er al tien. Hebben ze al. Uh, uh, of tien jaar geleden hebben ze. Oh nee, sorry, ik lees het zelfs verkeerd. Dus van die 92 bijwerken heeft de FDA in de VS deze lijst tien jaar geleden al erkend. Dus dat zijn toch niet, denk ik, de eerste de beste mensen. En daar is dus mm -hmm. wel degelijk onderzoek naar gedaan, alleen ja. misschien niet in Nederland. En het is dus echt een heel, echt, het staat er gewoon met, met dikke letters hier in het boekje. En dat kom je ja. tegen, ja. Dat het echt de meest slechte, nou ja, goed, dat zeg ik, ik heb het zelf niet bedacht. Maar ik vind nee. het wel heel erg uh, zorgwekkend. En dat zit dus ook in producten wat je aan je kinderen kan geven. En nou, dan denk ik van, nou, je moet er zelf een beetje, en dat bedoel ik, je moet niet... Nou, het is toch een beetje nieuw, inderdaad, vind ik... Als je dan blind vertrouwt op dat bepaalde dingen maar goed worden gekeurd. En dat wil niet zeggen dat het allemaal goed is. En dat zeg ik voor mijn gevoel. Heeft dat heeft zeker met geld te maken, of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Alleen, ja, het is altijd zo lastig te bewijzen, dat soort dingen. Ja. Maar goed, ik dacht nou, ik vond het alles het vermelden waard. En ik raad iedereen het boekje aan. Wat zit er in okay. uw eten? Dan kunnen mensen zelf, laat me zeggen, in ieder geval herkennen. Want ze maken expres die namen. En vaak op voedselproducten. Die maken ze, ze, zullen ze aan zo klein neer dat je die bijna al niet kan lezen. En bij deze doen ze ook iedere keer. Geven ze daar net even een andere benaming aan? Zodat het ook heel moeilijk is voor jou als consument. Om daar natuurlijk. Uh, om dat eruit te halen. En dat is natuurlijk. Er wordt heel veel geknoeid met ons voedsel. Ja, en, uh, ja nou, maar ik, nou ja, goed. ik zeg al. Misschien ben ik er gewoon te naïef in. Maar ik kan gewoon niet geloven dat als er bewezen. Dus als er uit onderzoek is gebleken. dat het zo verschrikkelijk. Uh, ...gevaarlijk is dat het gewoon nog in de handel is, zeker in Nederland. Daar kan ik niet zo goed ja, geloven. Ja, maar het is, het, is, het is niet alleen in Nederland over de hele wereld, maar het ja. gaat allemaal om geld. En dat is, ja. dat is denk ik het antwoord een beetje op jouw vraag. En het is misschien inderdaad naïef gedacht, ik vind het ook wel. En ik ben misschien iets minder naïef, omdat ik mm -hmm. gewoon, ja... Ik bedoel, je, moet ook, je hebt zelf ook een paar gekregen, denk ik, op maar. mij. kan je zelf ook goed bij nadenken. En, ja, maar uh, ik heb jarenlang Cola Light gedronken en ik heb er nooit last van gehad. Nee, nee, Goed, wees blij, maar wie weet ja. wat dat in de toekomst nog zal brengen. Kijk, ik ben ja, geen dokter natuurlijk. Ik ben ja. gewoon een consument, net als jij en iedereen. Mm -hmm. En ik wil gewoon graag voedsel. En zeker omdat ik een kind heb, wil ik daar gewoon dat hij gewoon ja, goed voedsel eet. En dan is het wel handig om zo'n boekje door te lezen. Ja. En dan schrik je best wel eens van dit soort berichten. Ik, ik in ieder geval wel. Ja. Maar het verbaast me niet helemaal. Maar goed, ik denk dat het allemaal om geld gaat... waardoor ze dat er toch doorheen weten te drukken. En dat, dat gaat natuurlijk wel voor meer dingen die niet goed zijn. Uh, nou, en suiker ik zelf gebruik. is ook niet zo goed voor je, hè? Nee, laat er daar geen misverstanden over bestaan. Dus, maar als je dit dan als alternatief krijgt voorgestoten, ja. dan kun je beter aan de suiker gaan, lijkt mij. Als het waar uh, is wat goed. er in het boekje staat. Nou, dankjewel voor je nou ja. voordracht, uh, Arnold. Graag gedaan Graag gedaan. en nog een uh, goede uitzending. Oké, okay, doei doei. Hoi. Oké, okay, dan. 0800-1121 Jan, goeienacht. Met Sjaan. Oh, Sjaan. Hallo Sjaan. Ja, ik tot. Ik had een vraag over. Uh... De militairen die toen in Indonesië hebben gevochten, ja. ja. Die uh, hebben daar toch eigenlijk ook misdaden begaan. Waarom worden die nooit vervolgd? Ja. En wel de mensen die in Duitse legers hebben gevochten, wel vervolgd worden. Ja, ik zag daar toevallig laatst een uh, stuk uit een documentaire voorbij komen uh, daarover. Ja. Dat, er, dat er heel weinig, uh, of uh, dat er veel mensen niet gestraft zijn voor misdaden die gepleegd zijn toen. Ja, want Arno Pasten zit wel te jagen op die, die ja. Duitsers die verkeerd zijn geweest. Ja. Maar uh, niet op de Nederlanders die daar eigenlijk een, een, een, nou ja, een misdaad hebben gepleegd. En nou, u weet het wel, van Rabakade is daar toch veel mensen omgekomen, ja. En ze willen nog steeds geen excuses aanbieden, die Hollanders. Nee, ja. Nou is natuurlijk het een niet altijd uh, meteen, uh, heeft niet meteen met het ander te maken. Dus dat als de een vervolgd wordt, wil dat niet zeggen dat automatisch uh, alle anderen ook vervolgd worden. Maar ik begrijp de vraag. Maar de oorlog was hetzelfde. In het Noordfront werd natuurlijk gevochten met Hitler tegen Europa. Ja. En in Indonesië werd gevochten met de Japanners tegen ja. de Aziaten. Ja. Nou ja, ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn best Had doen, Sjan. Er is nog een mooi liedje van, uh, van uh, Wieteke van Dort over Indonesië. Uh, even kijken hoor, want ik, daar staat me inderdaad iets van bij. Dan zoek ik even op wat mijn ik heb van Wieteke. Ja, die moet erin staan. Mijn mo even kijken, mijn mooie moederland. Zoek ik eventjes. Uh... Nou, zit ik te kijken. Kan die niet afscheid van Indië heten? Nou, ik vind eigenlijk alles wat u draait... Van Als het die... wietenkamer is. Echt weer terugverlangen, ja, naar Indonesië. Maar doe zo lekker. Ik zet hem aan, Sjaan. Dank u wel. Oké, okay, goeienacht. Dag, mevrouw. Dag. Afscheid van Indië Wat heeft het voor zin? Hoe moet het nu? het land dat ik ben in Zijn er niet meer, ze zijn er niet meer. De zeereuzen van wel ze brachten ons naar. afscheid van Indië. Van Wieteke van Dort was dat op verzoek van Sjaan, zojuist, die zich afvraagt waarom veel uh, misdaden in Indonesië onbestraft zijn gebleven. Dus mocht je daar iets over kunnen vertellen, 0801121 1121. Daan die wil heel graag weten waarom het uh, weer steeds onvoorspelbaarder wordt. Tenminste, dat statement maakte hij, dus uh, hij wil graag weten waarom. En uh, Richard bijvoorbeeld, die vraagt zich af hoe het zit met Canadees parkeren, twee wielen op de stoep mag dat zomaar 0800 1121. Marcel, goeienacht. Ja, goeiemorgen. Hi. Dus, ja, voor mij is het morgen, want ik begin altijd naast. Ja, nou ja, uh, dan doen we goeiemorgen, zo eenvoudig is het. Ja, ja, ja. ja. Hey, nee, maar ik had even, uh, leek dat op die vergunning, had ik even een aanvulling, want ik heb toevallig zelf uh, op mijn huurhuis takkenbellen uh, laten zetten. Ja, dakkapel, ja. Die moest ik zelf aanvragen, want ik was groter als, uh, laten we zeggen, want achter heb je normaal gesproken alleen meldingsplicht, tegenwoordig. En omdat ik groter was, vier centimeter groter, moest ik een vergunning aanvragen. Ja. Dus ik moest toestemming vragen aan de woningbouw, dat heb ik gedaan. En dan moest ik zelf de vergunningen verzorgen. Want oh ik toch, was de hè? Dat ja. Pand. Ja. Maar ja. Dus het, het, hun doen niks. Nee, maar, ja, maar, maar ik vind het wel vreemd. Want als het. Moet je dan ook niet uiteindelijk als je weggaat, die dakkapel er weer afhalen? Nee, want, daar, want dat was juist het punt. Als ik nou, ik heb toestemming gehad, want ik heb voor en achter twee grote dakkapellen erop laten zetten. En omdat ik toestemming heb gehad van de woningbouwvereniging, die hebben mijn eerste toestemming gegeven, namelijk de vergunningen van of de tekeningen van de aannemer heb opgestuurd, hun ja. goedgeur gekregen of gegeven, en dan hoef ik het niet meer eraf te halen. Kijk, ik krijg er geen vergoeding voor als ik weggaat. Nee, ook. precies. Dus hun hebben nou een, ja, een mooier huis, zeg maar. Een ja. huis. Maar uh, ja, degene die na mij komt... Nou, ik ga er nooit weg, maar stel dat ik weg zou gaan... Dan, ja. dan vragen ze meer huur voor dat huis. Ja, nou ja, daar is, ja, ja, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje terecht. Ja, als jij graag die dakkapel wil. Ja. Ja, kijk, ik heb er ook helemaal geen probleem mee. Nee. Ik heb het niet meer te doen, maar... Dat is soms dat is, dat in de gemeente is het gewoon zo dat degene die uh, er woont, die moet de vergunning aanvragen. En ik heb toestemming gehad van de, want als ik nou geen toestemming vraag aan de woningbouwvereniging, als ik er dan uitgaat, want dat zei ik dan ook uh, expliciet, dan moeten ze eraf. Ja, uh, ja. Nou ja, dat is wel handig voor Marcello om te weten, toch? Ja, en dan had ik even iets anders, want ik weet niet, want hij had het over, want ik heb niet die vraag helemaal gehoord, maar hij had het over een galerij. Nou had ik toevallig een kennis van, van mij die had een uh, veranderde onze uh, ja. huis gezet, ja. zo'n zo western -stijl gebeuren. En die heeft uh, problemen gekregen omdat hij hem vastgezet had aan, de, aan het uh, huis, aan het aan zijn huurhuis. En als hij nou een centimeter of een halve centimeter ruimte ertussen had gelaten, dan had hij geen problemen gehad, want hij had het alleen maar een split gehad. Ja, je moet sowieso voor je ergens aan het begin moet je heel goed checken hoe en wat, wanneer en waarom en bij wie, hè? Ja, maar kijk, in het beste bij de gemeente gewoon vragen voordat hij begint, voor uh, wat is dat, omgevingsvergunning. Dat heb ik toen ook gedaan. Dus ga je gewoon naar vergunningen toe en dan ga je uh, keer een keer uh, op de gemeentesite keer een, uh, ja, een soort enquête invullen. En die vertelt je, dan moet jij invullen wat je wil. Ja, ja, en ja. En dan vertelt hij je aan het eind vertelt hij of je wel of niet een vergunning nodig hebt, een meldingsplicht of iets dergelijks. Dat is gewoon, een, uh, ja, dat is gewoon een, uh, iets van de gemeente, dat uh, elke gemeente heeft Oké Okido, nou hartstikke goed. Dan, dan kan en, Marcelo het uitzoeken. Ja. ja, en dan heb ik nog even dat Canadees parkeren. Ja, ja. Ik heb zelf uh, in Canada gewoond. Oh, uh, en daar parkeren minuut. ze allemaal Canadees. Juist. Ja. <laughs> maar, uh, daar hoef jij echt niet op de stoep te gaan staan hoor, want het is zelfs zo dat uh, jongens in de straat, en, uh, ik heb er dan in Hamilton gewoond, ja. ik weet dan niet buiten Ontario hoe het daar dan is, maar gewoon uh, in Ontario is het zo. Uh, die heb je hebt de helft van de straat, laten we zeggen, van de eerste tot de vijftiende parkeren je aan de ene kant van de straat en de tweede helft parkeer je dan aan de andere kant van de straat. Oh ja, ja. Dus en er kwam regelmatig kwam er dan zo'n uh, ja, parkeerwachter langs en die zetten dan op elke auto een krijtstreepje onderaan je band. En dan kwam die, twee dagen later kwam hij kijken. En als dat krijgstreep nog steeds dezelfde stond, dan kreeg hij een bekeuring. Ja, want ja, dan was je niet weg geweest natuurlijk. Ja, dus als je dan je auto uh. een een meter vooruit zette, dan stond dat streepje anders. En dan was er niks aan de hand. Goh. Hey, en, maar dus, de, kende jij de uitdrukking uh, Canadees parkeren? Nee, die kende ik ook niet. Oh, oké. Okay. <laughs> en toevallig was ik uh, met mijn vrouw boodschap doen in Rotterdam pas. Ja. En daar stond ook dat bord waar jij het over had. En toen vroeg ik het. En dat schijnt omdat die straat zo smal was. Ja, dan mag het. Ja. En dan, ja, dan is het toegestaan. Maar als jij in Rotterdam, ik ben zelf een motorrijder, en als jij een uh, uh, motor had ik wel eens geparkeerd op de stoep. Ja, ook met twee wielen. Ja, ja, dan krijg je echt een bekeuring. Ja, omdat je moet volgens Bord ook twee wielen niet op de stoep hebben. <laughs> ja. ja, nou, hoe dat zit weet ik niet. Maar ze zeggen dat je met ja. de motor mag je eigenlijk ook niet op de stoep parkeren. Nee, nee, nee. een motorvoertuig dat is. Vind ik ook terecht. Ik bedoel, dan kunnen we wel met z'n allen op de stoep gaan parkeren straks. Ja, nou ja, kijk, het is maar net hoe je het bekijkt. Want eigenlijk als jij het in een parkeerplaats zet en je betaalt ervoor, dan mag dat geloof ik ook weer niet. Of dat moet ondertussen ook Wat? weer veranderd zijn. Ja, maar ja, nou, weet je, je, je dat fiets. komt omdat je niet in staat bent om het bonnetje van het parkeerautomaat onder je ruitenwisser te doen. Nou ja, ja inderdaad. <laughs> hoe doe je dat eigenlijk met je motor? Als je ergens een, als je ergens betaald parkeert, waar laat je dan het bonnetje? Ja, nou, ja, in je bloedzakken. Ja. Dus ja, nee, nou, ik, ik ga hem altijd op de stoep, dus ik kijk er toch niet naar. hè Maar, de, nee, maar dat is eigenlijk heel raar natuurlijk. Je kan hem natuurlijk... Want als je, als je het bonnetje van de parkeerautomaat gewoon, zeg maar, voor op je motor prikt met de bunen... Dan, ja, dan ga, dat is, dat ga ik voor te doen. Dan ga ik, ja, als ja, ik ga parkeren, ik... even kijken of ik ergens een motor zie waar ik het bonnetje vanaf kan jatten. Juist, inderdaad. Daarvoor doen wij dat ook niet. Daarvoor gooi ik hem gewoon altijd op de stoep. Ja, maar goed, dan krijg je een bekeuring. Nou, dat is in al die jaren dat ene keer gebeurd. Oh, oké. Okay. Dus meestal knijpen ze een oogje toe als het om motormuizen ja, gaat. Ja, maar ze je, kunnen je er wel een bekeuring voor rijden. Ja. Goh, en ja. Had, ja. En dan had ik nog even iets. Die, ja. die man die daarnet was met die FDA. Ja. Dat is Food and Drug Administration. En dat is hetzelfde als onze voedsel- en Warenwet. Ah ja, Food and Drugs Administration. Ja. Hartstikke goed. Hé, hey, dankjewel hè. Het uh, is geen probleem, maar ik heb nog even een vraag voor je. Heel snel, nog 20 heb... seconden, ja. Ja, ik ben, ik ben van mijn chauffeur en ik wil weten wat ik rijd met medicinale voedsel... Ja. voor kankerpatiënten en zo, en ik ja. wil weten wat daarin zit. Medicinaal voedsel. Ja, dat is weet je, wat dat geven zo'n kankerpatiënten en zo. toch? Medicinaal nou voedsel, ja, wat zit erin? Ik, uh, ik doe mijn best, ik moet nu naar het nieuws, maar ik dank je hartelijk. 0800-1121.